50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Karakter van Bordewijk. De titel van het boek zegt alles. Dit boek is een intrigerende tocht doorheen de donkere psyche van de mens. Van het hoofdpersonage Dreuven, die zijn eigen moeder niet kan verdragen, tot het onmogelijke karakter van zijn vader, de deurwaarder Dreverhaven. Als u het boek heeft gelezen, zijn het personages die voor altijd blijven plakken. Ook literatuurkenner Matthijs de Ridder blijft gefascineerd door de personages van deze klassieker. In het zwartst van de tijd, omtrent kerstmis, werd op de Rotterdamse kraamzaal het kind Jacob Willem Katadreuve met de sectio Caesarea ter wereld geholpen. Zijn moeder was de 18-jarige dienstbode Jacoba Katadreuve. Zij werd bij verkorting Joba genoemd. Zijn vader was de deurwaarder A.B. Dreverhaven, een man van achter in de dertig, toen reeds bekend als het zwaard zonder genade voor iedere schuldenaar die hem in handen viel. Zo begint het karakter van Bordewijk, lekker recht toerecht aan zoals we van hem gewend zijn. En het mooie is dat in die openingspassage nog een voetnoot staat achter Jacob Willem Dreuven, en daar staat al even recht toerecht aan deze naam op zijn Nederlands uit te spreken. En meteen begint het spel met de namen waar dat Bordewijk in vrijwel al zijn teksten speelt. Vaak kun je bij Bordewijk alleen al aan de klank van de namen horen wie de personages zijn. En het beroemdste voorbeeld daarvan komt misschien wel uit de novelle Bind, waar een leraar voor een klas vol onhandelbare kinderen wordt gezet waarvan er eentje Van der Karbargenbok heet. Dat is zo'n bonkige en onuitstaanbare naam, dat je meteen weet hoe laat het is. En zoiets gebeurt ook in de eerste paar zinnen van karakter, waarin Bodewijk natuurlijk niet veel meer doet dan zijn personages introduceren, maar door de afgemetenheid van de zinnen en de klank van de namen zit alles hier eigenlijk al in vervat. Het Dreverhaven, die naam, gaat zonder omwegen op zijn doel af. En je weet ook eigenlijk al dat die man geen tegenspraak zal dulden. En gedreven zet deze man koers naar de haven, terwijl Katadreuven met die dubbele F aan het eind. Die naam die heeft evenveel netheid als, als aarzeling en verwijfdheid in zich. En daar blijkt de roman dan ook voor een heel groot deel over te gaan. Het karakter is misschien wel de meest medogeloze roman over een vader-zoon relatie uit de Nederlandse literatuur. Jacob Willem Katadreuven is op een zeldzaam moment van zwakte van, van beide zijden trouwens. Door Drevenhaven en Joba Katadreuven verwekt en... Uh, Dreverhaven is niet het soort man dat zich door een vrouw wil laten binden. En Joba is ook al veel te trots om toe te geven dat ze misschien iets voor zo'n dwingeland als Dreverhaven zou kunnen voelen. En ja, ze hebben dus allebei een fout gemaakt en nemen zich allebei voor dat ze de consequenties van die fout zullen dragen. Joba zorgt dat ze altijd netjes rondkomt en Dreverhaven aanvaardt dat Joba hem niet weer wil zien... Maar houdt zijn zoon van een afstandje wel heel scherp in de gaten en dan komt het. Zonder dat ze er ooit iets over hebben afgesproken, besluiten ze dat ook Jacob zijn eigen boontjes moet zien te doppen. En ze behoeden hem bijvoorbeeld niet voor fouten. Misschien wel in tegendeel, als het even kan helpt Dreverhaven, katadreuven zelfs, om fouten te maken. Als hij bijvoorbeeld op jonge leeftijd het plan opvat om een sigarenwinkel te beginnen, dan is het de bank van Dreverhaven die hem zonder problemen een leding... Eh, verstrekt. En dan ook nog eens een keer een lening met een woekerrente. En als die winkel dan binnen de kortste keren failliet gaat... dan is het ook weer Drevenhaven die het faillissement tot in de puntjes uitvoert. En tot op zekere hoogte werkt die tactiek ook. De Katte Dreuve wordt er een sterkere mens van. Hij wil absoluut laten zien wat hij waard is. Hij komt uiteindelijk op een advocatenkantoor terecht waar hij heel hard werkt... en in de avonduren dan ook nog eens een keer studeert om dan zelf advocaat te kunnen worden... en zo zijn schulden te kunnen afbetalen... En dan komt het moment waarop hij voor het eerst beseft ja, dat hij misschien wel beter is dan zijn vader. Hij had nu voor het eerst over de oude getriomfeerd. Hij zou de meerdere blijven. In een tempo waarvan de oude verbaasd zou staan, kreeg hij zijn geld terug, plus de woekerrente. En als de vader van de sessie gebruik maakte wel nu, dan kwam zijn zoon er nog iets later, maar hij kwam er. En Katadreuve heeft gelijk. Langzamerhand streeft hij inderdaad zijn vader voorbij, maar wat hij ondertussen niet door heeft, is dat hij er zelf een groot deel van zijn menselijkheid bij inschiet. Want hij is zo hard bezig met de financiële en morele overwinning op zijn vader, dat hij de liefde die hij voelt voor Lorna de Georges, ook alweer zo'n prachtige naam, je zou bijna ongezien met haar willen trouwen, maar dat hij die liefde voor Lorna de Georges uit zijn handen laat glippen, en dat is wat karakter tegelijkertijd zo'n harde en, en ook tragische roman maakt. In die medogeloze zakelijke zinnen van hem laat Bordewijk zijn lezer voelen hoe mensen niet alleen elkaar, maar ook zichzelf de duvel kunnen aandoen.